Hollands glorie. Dat die te veel gevecht zijn. Dat de grootste Hollandse zeesleepvaartonderneming. Waarde zou hechten aan de uitlatingen van een ampel middeljarig meisje. Dat zaken wil doen volgens de regels van de zondagschool. Dat <lacht> is kostelijk. Toch vond ik lang niet alles wat dat kind zei even door. Ach, wat. Fred, Geef mij nog een uh, witte port. Jij een glaasje Meneer. bessen zeker? Nee, dank je. Ik wacht nog even. Hm. Het zal je goed doen om te horen dat ik de oude Lauw. Eindelijk klein heb gekregen. Morgen wordt de fusie getekend. Zijn zijn boten geschikt voor de grote vaart? Een paar, maar het gaat niet om de boten. Het gaat om de marine. Als het, is. Ja, dankjewel. En uh, de marine is wel geschikt voor de grote vaart. Al zou het leek dat soms betwijfelen. Prost. Ah, je bent zo stil vanavond. Dat is dat. Ben je niet lekker? Nee. Bang. Bang waarvoor we de boeman alles? Dat is een beetje te veel ineens. Daar bestaat maar één middel tegen. Laat mij jou eens bedokteren. Frit, Een glaasje kruidnagel. Ik doe het heus ernstig nodig. Je kunt een tegenstander toch onderschatten? Oh, die is goed. Had dat vanmiddag maar tegen je vriendinnetje gezegd. Had je de goede daad van de dag gedaan. Als... Dankjewel, Frits. Hm. Drink dat nou eens, hè. dan zul je zien hoe gauw jij niet meer bang bent. Voor niets. Niet waar, Frit? Het beste middel tegen kou in het hoofd is liqueur. Zeker, meneer. Probaat. Mijn moeder zei... En de vloot van de herdenol. Is die geschikt voor de grote vaart? Kind, wat zit je toch te mieren over de grote vaart drinken nou toch? En Meulemans? Beloof je me dat je het op zult drinken, je mond zult houden... en met me zult trouwen als ik jou het antwoord geef? Ik? Goed. Reusachtig. Je mag me feliciteren, Frits. Ik ga trouwen. Nou, meneer. Vooral, ik hoop van harte. Ja, merci, jou, merci. En Ga nou eens verder over je moeder. Nog, uh, kijk, meneer. Uh, mijn moeder zei altijd als een van ons. Ja, en we waren thuis met z'n zes. Je zou me nou antwoorden, oh, Nog. Is de vloot van Meulemans en die van de herder geschikt voor de grote vaart? Natuurlijk, ja, ze hebben veertig jaar lang niet allemaal gedaan. Veertig jaar? Goeie hemel, nul. Waarom ah, hebben jullie... Ah, ah, ah, ah. Jij hebt mij plechtig verloopt, je mond te zullen houden. Ga verder, Frits. Jullie waren thuis met z'n zessen? Uh, ja, meneer, dat waren we. En als een van ons kou in het hoofd had gevat, ah. dan zijn we moeder ah, altijd... Laat maar, dan... Frits. <laughs> Volgende keer hoor ik dan graag wat ze zijn, Goed. Hè? Wat is er nou toch, kindje? Ach, ik, ik wou... Nou, wat wou je? Zeg het maar, je kunt het krijgen. Nee... Nee, dat kan jij me niet geven. Dat kan niemand me geven. Als je het niet erg vindt, zou ik het vanavond niet zo laat willen maken. Hm. Als je wilt. Het volk loopt de hoop in de haven om je nieuwe boten te zien. De kapitein van de gast... ...en de meester Bevers en de sensatie van de dag. Mm, mooi. Het volk zegt dat er nou bloed gaat vloeien in de sleepvaart. Wandelaar, als vrije schipper uitgevaren... ...is teruggekomen met de twee beste sleepboten van de wereld... Oh ja. ...genoemd naar Maats, die zijn omgekomen in dienst van kwel. Nou, dat zegt genoeg. Ja, maar het volk zegt in te zin geen barst. We gaan al veel te lang langs de kant. Ik wil eindelijk wel eens een keer gaan varen. Het is werk genoeg. De Spaanse regering heeft een bergingsvaartuig voor onderzeeboten in Amerika besteld... Ze willen het mij laten slepen. De Russen willen me charteren voor een tijd van vijf jaar. De baggerwerken hebben een tin baggermolen voor Billiton. Nee, Jan, nogmaals niet doen wachten. Wachten, waarop in godsnaam? Tot de Amerikanen een het eiland te vervaren hebben soms. Zie je dan niet dat ik mijn kansen voorbij laat gaan? Al die jaren heb ik gezwoegd en gevocht om te bereiken wat ik nu ben. En nou het voor is om eindelijk de zuurverdiende vruchten te plukken, hou jij me tegen. Waarom luister ik in godsnaam naar je? Omdat je weet dat ik gelijk heb, Jan Wandelaar. Wil je dan alles weer stuk slaan wat ik voor je heb klaargespeeld? Vijf jaar lang heb ik jou iedere week een brief geschreven en je gezegd wat je moest doen. Ben je daar ooit slechter op geworden? Maar Sjemonov en Maartels begrijpen er ook niks van. Ze willen varen. Ze hebben lang genoeg lopen darren aan wal. Maar nou is het uit. Ik pik één van de drie. Ik bij jou niet langer combineren, verdomme. Hé, hé, hé, hé. Luister, Jan. Geen Spanjaarden, geen Russen, geen baggerwerken. Jouw eerste reis met je nieuwe vloot zal zo wezen dat ze er in het hartje van China over praten. Beloof me nou nogmaals voor de zoveelste keer dat je naar me zult luisteren. Altijd, wat er ook gebeurt. meid, meidje doet goddoma net dat ik geen tien kan tellen. Ik beloof het, Ricky. Nou, waar blijf je? Ja, goed, goed, ik beloof het. Daar, daar. Wees verstandig, Schipper. Je hebt nou je ware reden gevonden. Wees verstandig en houd je aan haar. Want in de Bijbel staat geschreven... Oh, een oh, bliefjes. Zo is het leven. Stank voor dank. Maar denk maar zo. In gebalde vuisten kan de liefde veilig schuilen. Oh ja. Ja, dat weet ik best. Heb je het gelezen? De Britse admiraliteit heeft een transport aanbesteed van een 30.000 tons dak. Naar Port Stanley, op de Vatkans eilanden. Een belangrijke opdracht, zeker. Ja, wat wil je? De belangrijkste tot nu toe. Een traject van 7.500 mijl. Het langste dat ooit door een dok is gevaren. En dit zal het grootste zijn dat ooit in zijn geheel wordt gesleept. Hebben jullie ingeschreven? Natuurlijk. We hebben goede banden met de Engelse marine. En weet jij wat het bijzondere is? Nou, wij hebben ingeschreven voor een bedrag dat. ...uitermate laag is. Eigenlijk te laag om er een of financieel voordeel uit te halen. En aangezien jullie niets doen zonder bedoelingen... ...steekt hier iets achter. Wat? <laughs> Wandelaar. Hij is tot nu toe opmerkelijk rustig geweest... ...maar hier zal hij wel belangstelling voor hebben. Het is een kavei dat grote publiciteit zal krijgen. En daar is het om om te doen. Vandaar dat er ons alles aan gelegen is... ...om deze opdracht in de wacht te slepen. De firma Kwel heeft 60 boten ter beschikking. 60 boten met meer dan 900 man personeel. En wij hebben ingeschreven tegen de laagste transportprijs in de geschiedenis. De opdracht kan ons bijna niet ontgaan. Ik ben benieuwd naar de prijs van Wandelaar, zoals je begrijpen zult. Maar, potdomme, jouw prijs ligt bijna een derde hoger dan de mijne. En ik heb toch ook iets krap berekend? Voor mijn prijs schrijven weer in en voor geen cent minder. Want dan hebben we toch geen schijn van kans. Wacht nou maar af. Je hebt alleen het kabinet op zichzelf berekend. Ja, natuurlijk. Wat wil jij dan? Wat ik wil. Dat je ook je naam als sleper je ervaring mee laat tellen. En dan kom je aan mijn prijs. Ach, wat. Dacht jij dat die Engelsen zich iets van mijn naam zouden aantrekken? Dit is business. Ze kijken naar het bedrag. Maar dat is belachelijk. Dacht jij dat kwel met zijn duimen zouden draaien? Wat kwel doet, dat kan me niks schelen. Daar hebben we niks mee te maken. Dit is je kans, Jan... Luister nou toch naar me. Nee, ik verdomd! het. Ik luister niet meer langer naar je. Hoeveel kans ik dan liever me verplitst? Ik moet niet alleen aan mezelf denken, maar ook aan de jongens. Begrijp je dat dan niet? Dat dok zal ik hebben. Maar dat krijg je ook, Jan. Daar ben ik van overtuigd. Ze houden wel rekening met je naam, geloof me. Alsjeblieft, verpest nou niet alles wat je hebt opgebouwd. Heb dan nog een keer vertrouwen in jezelf? Maar toe, toe luister nou nog één keer naar me. Nog één keer. Ik zweer. Dit je? Goed. Goed, jij je zin. Maar ik bezweer je, als het niet lukt, verkoop ik de hele rotzooi voor een kapitein van affeerpont. Wel juni, hè? Nou, met Connie. Weet je het al? Wat moet ik weten? De admiraliteit heeft de opdracht het Valkland-dok te slepen gegund aan de zeesleepvaartmaatschappij J. Wandelaar en Co. Wat? Alles machtig. Het is dat ik een telegram in mijn handen heb, anders zou ik het niet geloven. Kom hier, meid Riek. Bedankt voor alles. Oh ja. Ontzettend gelukkig, weet je ja, nee, nee. Nou, hou jij maar rustig uit, meid. De spanning is voor jou dubbel geweest. Ja. En dat met zo'n bok van een vent, naar nou, je. Is... Nee, nee. Ik ben zo blij voor je, Jan. Niet voor jou, meid. Oh. Want het is geen kleinigheid, dat is een zware last op de verschouwers te trossen. Als je nog maar vier maanden meerderjarig en dertien wegen, mevrouw Wandelaar bent. Zo. En nou, weg met die traantjes. Ik geloof er altijd een bezoek krijgen. Hey. Hey. Ja, ja, dat geweest. Ja, dat moet Water. Nou, blij dat er eindelijk weer eens gevaarlijk kan worden, Schipper. Met Bibi was geen huis meer te houden, dat zal die kwel op zijn neus kijken. Nou, reken maar. Die die was te pakken, dat viezer Nou man, als de glazen gevuld zijn, dan drink ik op degene die mij voor behoed heeft, dat ik met een dolle kop stommelingen zou doen. Ik drink op de moeder van de sleepvaart. Ricky meid, daar ga je. Gelukkig dat het eindelijk zover is. Die beunhazen van die begonnen ons steeds meer te pesten. Huh? Goedenavond. Hoi, meester. Hey, en wat gaat u drinken, meester? Een borrel? Nou, geef mij maar een advocaatje. Een advocaatje. Mensen, ik heb een kant gekocht. staat het hele verhaal in. ho, moet je horen... In het Engelse lagerhuis heeft de eerste lord van de admiraliteit verklaard... dat zijn de majesteitsregering de opdracht, ondanks het verschil in prijs... meende te moeten geven aan de maatschappij J. Wandelaar en Co. uit hoofden van de kwaliteit van zijn vloot. <tiedacht> Verder, het vertrouwen, ingeboezemd door prestaties in het verleden... en die van de andere kapiteins in zijn koffie. Ja, uit statistieken is gebleken dat maar één maatschappij kan bogen op een smetteloos verleden, zonder averij en schade, de maatschappij J. Wandelaar. <lacht> niet tegenstaande het totaal van de door haar afgelegde trajecten met één boot, bijna de helft bedraagt van hetgeen de andere inschrijver, de firma Kwel, met ruim dertig boten mocht boeken, en niet tegenstaande de vaak uiterst riskante en ondernemende aard van haar transportetje. Oh. Dit, verklaarde de minister, heeft de doorslag gegeven nadat experts en adviseurs der marine hadden vastgesteld dat kapitein Wandelaars prijs weliswaar fors, maar niet onredelijk geacht mocht worden. Ah, ah, graag, no. maar. Nou, uh, daar kan meneer het mee doen hoor. Wat zal hij de pesten hebben? Ja, maar wij hebben de klus en dat is het voornaamste. Oh zo, een knappe jongen als hij daar nog wat aan kan doen. Ja. Schipper, goeie waarde. Ik weet haast niet hoe ziet, eruit ziet. Het is zeker veertien dagen geleden dat ik je het laatst heb gezien. Heb je het zo druk gehad? Nogal. En waarschijnlijk met die affaire van het Engelse transport dat aan Jan Wandelaar is gegund. Oh ja, dat heeft ons natuurlijk bijzonder onaangenaam getroffen. Mm -hmm. Betekent dat een nederlaag voor de firma kwel? Ach nee, we zijn allemaal mensen geslagen. Onze maatschappij heeft ruim twintig jaar de zee beheerst. Als het moet kunnen wij krachten opbrengen waarvan zelfs meneer Wandelaar versteld zal staan. Maar waarom? De transport is bij inschrijving gegund. Hij heeft het gekregen. Nou ja, wat dan nog? Er blijft toch voldoende werk voor jullie over. Liefje, ik begrijp er niets aan. Wij kunnen dat niet maar zo plakkeloos accepteren. Uit deze affaire mag nog eens duidelijk blijken wat voor een bijzonder gevaarlijke concurrent die wandelaar is. Ja, ik, ik, ik heb het druk gehad, ja, ja. Omdat het er nu om gaat die gevaarlijke concurrent de nek om te draaien, omdat hij het anders ons doet. Dat betekent een strijd die alleen gewonnen kan worden door uiterste concentratie. Wat zijn jullie van plan? Ja. papa en ik zijn van mening. Nou ja, dat doet toch ook niks toe. Dat doet er wel toe. Ik heb met jullie meegewerkt. Ik ben je verloofde. Ik vind dat ik het recht heb alles te weten. Nou goed. Papa en ik zijn van mening dat onze enige redding kan zijn dat het transport mislukt. Mislukt? Maar je gaat het toch niet. toch. toch niet laten mislukken? Praat geen onzin. Neem niet kwalijk, maar het was zomaar gedachten van me. En niet wat ontmaskerende gedachten voor een jong aargeloos vrouwtje. Wat dacht je dat we waren? Stel je piraten. Daar is de naam van de maatschappij altijd nog te goed voor. Dat je de naam van de maatschappij zuiver zult weten te houden, dat twijfel ik geen seconde aan. Maar gemakkelijk zal dat niet zijn. Wat bedoel je? Nou, ik ben eens wat dieper in die affaire wandelaar gedoken, Noor. Zijn boten heten kapitein van de gast en de meester Bevers. Komen die namen jou bekend voor? Hm? Nou? Dat, uh, dat waren meen ik officieren die bij ons in dienst geweest zijn. Juist, officieren. Officieren van de Ameland. Wat is er met die Ameland gebeurd, Noor? Is ze niet vergaan? Jij hebt je met zaken die je niet aangaan. Is ze niet vergaan, Nol, omdat ze niet zeewaardig was? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Maar ik begrijp wel dat jullie het de laatste tijd zo druk mee hebben gehad. Ondanks dat het transport is aanbesteed. Maar ik hoop bij mijn ziel en mijn zaligheid en de rest van mijn gelukkig leven... dat jij en je serpent van een faal jullie nek zult breken. Zo hard... Dat je nooit in de eeuwigheid meer de kans zult krijgen nog eens overeind te kruipen uit de drek. dat jullie twintig jaar geleden uit de voorschijn zijn gekomen. ...dat het transport gevaar loopt, is wel duidelijk. Wat er met die boot en de rest gebeurt... ...zal mijn zorg zijn. Als hij maar veilig is. Ja, ja, ja, ik weet het. Ik ben verliefd op die man. Ik kom er rond vooruit. En daarom mag hij niet varen. Laat die boot maar gaan met het dok... ...maar hij mag niet varen. Het dok meet 30.000 ton... ...en zal gesleept worden door de sleepboot... ...de kaptein van de gast... Onder commando van kapitein Sjemenov. De meester Bevers onder kapitein Maartens en Fury, die ik zelf zou commanderen. Kapitein, dat zal onze lezers interesseren. Is dat dok het grootste dat ooit in totaal is gesleept? Uh, ja, dat mag u wel zeggen. Kapitein, het traject bedraagt 8450 mijl. Ja. Waarschijnlijk het langste dat ooit is gevaren met een dok. Dat houdt toch grote risico's in? Ongetwijfeld. Maar die zullen we het hoofd trachten te bieden. Mm -hmm. De Britse Admiraliteit stelt een prijs op het dok zo spoedig mogelijk ter beschikking te hebben in Port Stanley. Hebt u daarvoor speciale maatregelen genomen? Uh, ja, we zullen de reis maken zonder onderbreking. De boten zullen de beurtelings losgooien en doorstormen naar een nabijgelegen haven om daar te bunkeren en zich dan weer bij het transport te voegen. Uh -huh. uh, hebt u enig idee, kapitein, deze methode volgend, hoe lang uw reis dan zal gaan duren? Wel, op deze manier hoop ik het traject af te kunnen leggen in 80 dagen, wint en wederdienende. Dan wordt het dus kapitein Vandelaars reis om de wereld in 80 dagen. <laughs> ik hoop dat u een vooruitziende geest hebt. Zijn er nog meer vragen? Ja. Uh, nee, dank u, dank kapitein. kapitein. Goeie vaart. Goeie reis, kapitein. Ja, reis. Kapitein, neemt u me niet kwalijk? Ik wilde graag kennis met u maken. Mijn naam is Koning Stuwe, verslaggeefster van de Nieuwe Zuid-Hollandse Courant. Aangenaam, juffrouw Stuwe. Kapitein, ik... Ik wilde u vragen, is het niet erg gewaagd om de boten beurtelings te laten bunkeren, terwijl het konvooi verder vaart? Nou, u, u zult wel zeggen, wat weet een vrouw daarvan. Maar ik ben wel een beetje op de hoogte als ex-verloofde van Nolkwel. Ah. Ja, het zal natuurlijk van het weer afhangen je versturen, maar het lijkt me mogelijk. Nog iets anders voor uw dienst? Nee, kapitein. Dank u. Niet. Ik, ik wens u een goede reis. Dank u. De man morgen niet uitvaren. Het transport is gevaarlijk. Wees verstandig en hou hem thuis. Er zal toch wel een ander zijn die zijn plaats kan innemen. Geloof me. Geloof me, het is gevaarlijk. Iemand die van hem houdt. P.S. laat dit aan niemand lezen, vooral niet aan hem. Verscheur deze brief maar hou hem thuis. Ik smeek het u, dit is geen grap. Wat zeg je ervan? Ach, een juffertje dat verliefd op hem is. Je moet er maar aan wennen met een held getrouw te zijn. Wout, ik ken die vrouw. Ach, kom, kom, kom, kom. Je moet niet overal dadelijk het ergste van denken. Ik ken de kapitein al rond twaalf jaar. En bij mijn weten heeft u nog nooit iemand aanleiding gegeven... om de eigen met reden over zijn welstand zorgen te maken. Behalve jou en zijn eerste vrouw. Zelfs in China, waar ze bij wijze van spreken... zo voor je gingen liggen op de openbare weg. Nee, dat bedoel ik ook niet. Wacht eens even. Ja... Dat is goed dat ik het bewaard heb. Wat is dat? Het kaartje van het kind. Dat heeft ze me die middag gegeven. En wat wil je? Niks. Als, als, als Jan thuis komt, ik ben met een uurtje terug. Goedenavond. U? Ja, ik. Mag ik binnenkomen? Ik kom voor die brief. Brief? Ja, die brief van vanavond. Ik kom horen wat je ermee bedoelt. Oh, u vergist zich. Ik heb u nooit een brief geschreven? Klets niet. Dat ding stinkt een uur in de wind. Wees niet bang, ik zal je niks doen, maar ik moet nou alles weten. Ik kom voor mijn man op. Nou. Hebt u gelezen dat ik van hem hou? Jawel. Ik heb de hele brief gelezen. En vindt u dat niet erg? Natuurlijk niet. Wie niet van hem houdt, is een eend. Dan... Dan zult u mij misschien geloven als ik u zeg dat ik geprobeerd heb om het tegen te houden. Alles. Maar ik heb het niet gekund. Wat tegen te houden? Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat de firma kwel van plan is het transport te laten mislukken. Hoe? Ik weet het niet. Maar ik ben bang. Voor, voor hem. Voor Jan? Waarom, oh, mens? Je moet toch iets weten als je dat zegt? Ik, ik bezweer het u. Ik weet echt niets. Ik weet alleen wat mijn verloofde gezegd heeft. Dat het de enige redding voor de firma zou zijn als dat transport mislukt. Ik, ik, ik heb gepraat wat ik kon. Op alle manieren heb ik geprobeerd iets uit hem te krijgen, maar hij liet niets los. Ach, misschien verbeeld ik het me allemaal wel. Ik, ik denk dat het allemaal niet zo vaart zal lopen. Ze kunnen tenslotte niets doen. Ze zullen niets doen. Daar is de naam van de maatschappij altijd nog te goed voor. Daar denk ik het mijne van... Jij kunt me nou nog alles vertellen wat je weet. Morgen vaart de vloot uit en dan is het te laat. U, u laat hem toch niet gaan? Wat dacht je? Dat die man nog niet droog achter zijn oren was. Hij hoeft heus niet van het slag van zijn concurrent op de hoogte gebracht te worden door het meisje van meneer Kwel. Hij heeft die grappenmakerij meer bij de hand gehad. Maar dat mag u niet. Als u van hem houdt, als, als u van hem hield zoals ik, dan... Ik smeek het u. Toen laat het alsjeblieft niet uitvaren bij alles wat mij heilig is. Ik smeek het. Hij mag niet varen. Hou hem vast. Vasthouden kan ik hem niet. Dat kan niemand. En dat heb ik ook niet nodig, want ik ga mee. Wat? Ja, nou ga ik mee. Wie hem te lijf wil, krijgt met mij te doen. Maar als er wat gebeurt dat op de een of andere manier niet zuiver is... dan breng ik jou voor de rechter. Daar gaan we dan, kapitein. Hoofd naar de klei, om ons vrachtje op te pikken. Zo is het, boots. De voorbereiding heeft veel tijd in beslag genomen. Ik ben net zo blij als jij dat de veer op zee zit. <laughs> Al die poespas eromheen, dat is niks voor mij. Kapitein! Ja, Flip? We hebben er een aan boord, uit de bakboordbeugel. Wat zeg je maar nou? Ja, ik heb er in de kajuit weer neergezet. Ha, wel, alle polsen. doe jij hier? Nou? Ik wil bij je zijn, dat is alles. En de jongens? Heb je die zomaar achtergelaten? Die zijn bij moeder Dijkmans. Alles is geregeld dan. wel. Alles is geregeld. Zo, vind je dat. Vind jij het feit dat ik jou getrouwd heb een vrijbrief om je aan boord van mijn schip te verstoppen? Nou? Ik heb veel aan je te danken, dat geef ik toe. Maar er zijn grenzen. Wat moet mijn mannen hiervan denken? Je maakt jezelf niet alleen belachelijk, bij mij ook. Wat had je hiermee voorgesteld? De reis met jou mee te maken. Daar komt niks van in. Jij gaat in een huis waar je hoort. In Glasgow zal het je persoonlijk op het zitten. en ga je nu wassen want je bent te vies om een tang aan te pakken. Steeds als ik achteruit kijk, schrik ik met lasers, Denk ik dat we overvaren worden? Ja, zo'n zwaar bakfeest hebben we nog nooit op dit tros gehad. Maar het is een machtig gezicht. De furie in het midden, en van de van der Gast en de bevers aan de zijkant. Dat is een brokje kracht bij elkaar. Dat is ook wel nodig. Het is nou goed weer, maar bij storm zal dat moeder voor behoorlijk tegenwicht kunnen zorgen. Dat zien we dan wel weer. Het is altijd nog goed gegaan, dus waarom nou niet? Zo is het avondje, we zullen maar afwachten. De zaak loopt gesmeerd, kapitein. Ziet u wat was, als ik vragen mag? Eug, het is een heel ding, zo'n jong kind dat geen woord Engels spreekt, zomaar los te laten op 800 mijl van huis. Die redt zich best, zult u zien. Maar in elk geval veiliger dan een nemen op een reis van 8000 mijl, die toch niet zonder risico is. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar ja, ze zit nou al wel op de veer, denk ik zo. Kapitein? Ja. Verenverstekeling. verstekeling. Wat? Dit man in de Achterpiek. Is, is het? Ja, ze zit in de kaartenhut. Hoe kom jij hier? Bij het eerstvolgende station uitgestapt en terugkomen lopen. Van Kilman ook naar Glasgow? Zo mogelijk. Nee, 16 uur. En heb je de rest van die tijd in de Achterpiek gezeten? Ja. Drie dagen vasten in het pikken donker. Moet ik meelijm met je hebben? Nee. Je had eerder tevoorschijn kunnen komen. Maar je bent toch weer teruggestuurd. Dan kun je donder op zeggen? Slim bekeken, hè? Die kan je nou niet meer lossen. Maar ik zal geen woord met je praten de hele reis niet. Je bent een kwaaie vrouw. Wacht oh. van, wacht van. Ja, kaptein. Water, vroeg al water. Ja, ja, ja, jawel, kaptein. Vicky. Rikie meid, kom nou, zeg eens wat. Kom nou, zeg eens wat. Je hebt lekker alweer gepraat. Ik blijf het op het gezicht vinden, die radio hut op het Want de andere schepen is er bij de op opgerekend. Is dat nieuwigheid, man? Radio. Kennen ze met elkaar praten? Dat is makkelijk als het zwaar weer is en je kan elkaar niet zien. Kan best wezen, maar ik vind het toch geen gezicht. Ja, had jij hem dan liever bij jou in het kombuis gehad? Mama, met die margonist, die eigenwijze zijn die zegt geen op, pa, Ik kan alleen maar kanker. Dan zijn de piepers weer klaar, zeg, op de ozellepietaai, yeah. Altijd heb je wat. En dan zit meneer in zijn kamerjas demonstratief met vork en mest eten. Yeah. Het smerige gesnaldneus. Ja, de, de anderen mogen hem ook niet. Hij zit meestal in zijn ik heb die mensen wel nog niet gezien. Doe ik je geen spijt van te hebben huh? ook. Nee, dan heb ik liever te doen met het jonge ding van de kapitein. <laughs> Als ze bij me in de kombuis zit, bemoeit je zich wel met alles. Maar ik, ik ken gewoon niet kwaad of te worden. <laughs> ze komen bij ons ook vaak in de machinekamer. En je hoeft er niks wijs te maken, hoor. Van varen weet ze alles. Nee, ik moet zeggen, ik vind het bar gezellig dat ze woord is. En ze zorgt voor een beetje afwisseling, hè? Koffie, meneer. Mooi zo. Dat zal best smaken. Nee, nee, even wachten. Hou dat wacht eens even vast. Ja. Zo, eerst dat kleedje over de kruk. Zit nou maar neer. Dat is toch veel gezellig, hè? Ja, hoor, meid. Nou, nog een blommetje voor raam. Dat komt ook ja. nog wel. Hm. Moet jij geen koffie? Eén slokje van jou. Dank je. Ik neem het roer wel Boots. dan kan jij even rustig koffie drinken. Ja, net een restaurant als je mij vraagt. Wat heb je dan voor broeken? Gevonden in de hut van Flip. Had hij laten hangen. Ik heb hem wat vermaakt. Is dat goed, hè? Oh, prima. Maar hij zal het niet leuk vinden, dingen. ik. Ah. Hij zit toch op het dok. Voorlopig zal ik hem niet missen. Zo, het ruikt lekker. Dat gaat best, hè? Ja, koken kan je wel. Dank je. Maar waarom zit je van die koffie? Rot koffie? Ja, ik heb een paar mokken naar de brug gebracht. Is dus niet te drinken. Een slappe rotzooi. De kapitein is bijna dag en nacht op de brug. Je hebt er wel zeker recht op een behoorlijk kop koffie? Ja, ik heb hier ook zo veel aan mijn kop. Maar ik zal erop letten, dat beloof ik. Hier, ja. het mag wel niet. Lekker gebakken, spurtje. Heerlijk. Dankjewel hoor. Uh, schatje is het dan. Misschien, je doet het nog steeds goed, Bout. Ah, ja, prima. Nog hetzelfde soepele slingertje als jaren geleden. Nou, je toch hier bent. We kennen elkaar al zo'n tijdje. Mag ik jou eens wat vragen? Jawel. Maar het is niet zeker dat je antwoord krijgt. Ga je gang. Waarom heb jij dit gedaan? Wat? Je aan boord verstopt. Jij bent geen vrouw die je kinderen aan de zorgen van anderen overlaat omwille van een snoepreisje. Nou, we gaan niet te ver. Nee. Ik, ik heb het gedaan, Bout, omdat ik de zaak niet vertrouw. Kwel? Ja. Herinner jij je die brief die ik kreeg van het meisje van Mol Kwel? Ja. Ah, ik heb het toen opgezocht en ze vertelde me dat Kwel van plan was de sleep te saboteren. Hoe? Dat wist je niet. Daarom ben ik hier. Als er wat gebeurt, dan wil ik erbij zijn. Als er wat gebeurt, zal het zeker op het dok zelf zijn. Er zitten dertig runners op. Bekende, maar ook vreemdvolk. De kans bestaat dat er een paar door kwel zijn omgekocht. Ja, zoiets dacht ik ook. En dan zal wel wachten tot we de grote oversteek wagen en we niet meer op hulp kunnen rekenen. Nee. Heb je er met de kaptein over gesproken? Nee. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij er ook rekening mee houdt. Het is goed dat je het me verteld hebt. Voor mijn kant zal ik de zaak ook in de gaten blijven houden. Hallo, Bot? Ik ben met drugs, ziek. Ja, de boel een beetje bijschilderen moet ook gebeuren. Ja, ja dit is niet de heilige dag. Mag je wel even bijschilderen voor je het vergeet? Laat dat bij mij over. Schilderen weet ik alles van. Moet je thuis ook wel eens? Natuurlijk. Ik heb laatst de beuken nog geschilderd. Bibi was op wartrotsof. Bibi, is je vrouw hè? Ja, een zwarte, maar mooi hoor. Bibi, reuzenwijf. Waar ik heb, het is gek hè? Het gaat prima. Maar als ik veertien dagen thuis ben, dan slaan we elkaar door de kamer. Heen. Oh, dat mag ik toch niet doen? Het is toch een vrouw? Maar wel even zes voet en met een paar handen als schoppen. Maar het is niet netjes, dat geeft u toe. Nou, na deze reis, dan wil ik haar graag eens leren kennen. Dat zou hartstikke leuk zijn. Kreeg je op je lazen van de oude boot? Hoe kom je erbij, wel, Nee. Wie en ik zijn eruit genomen, dat is heel wat anders. Ik je je wel geloven, Abeltje? Hey, god mag maar straf als ik al ervan aan ben. Maar die kleine meid maakt van het slepen het londigste bedrijf van de wereld. Nou, als ik onder haar gevaar heb, geef ik de blanke wijven weer een kans. Wat is er? Niks. Kom zo maar eens kijken. Waarom? Ja, Radiotelegrafie is het enige onderdeel van de sleeppaard waar ik geen weet vind. Vandaar. Ja, van kijken leer je toch niks. Dan leg jij het me uit. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Goed, blijf ik alleen maar kijken. Ja, ik verzoek je toch dringend om weg te gaan. Ik kan er niet tegen als ik bij mijn werk op mijn vingers gekeken word. Dat moet je dan maar leren. Ja, ik word er zenuwachtig van. Een sleeboot is geen sanatorium. Dan neem je er maar een paar droepeltjes tegen je. Nou, ga verder. Je bent zo stil. Dat ben ik niet voor je gewoon. Is er iets? Nee, nee. Niks bijzonders. Ik, Ach, ik dacht alleen aan de sleep. We zijn er twintig dagen onderweg. En alles is tot nu toe spoedig gegaan. Morgen komen we op 150 mijl van de Canarische eilanden. Dan gooien we de vuur hier los om in Las Palmas te gaan bunkeren. Hm. En wanneer kunnen we dan weer terug zijn? Nou, als het net zo vlot gaat als met Shemonov. De funchal of Madeira binnen vier maanden. En dan is de beurt aan de bevers voor Sint-Vincent. Ja, ja. Wat is dan weer de volgende bunkerplaats? Rio Grande, voor Shemerov. Hmm. Waar is het? Nee, huist is niks bijzonders. Ik, ik denk alleen dat de spanning van de sleep toch groter is dan ik gedacht had. Dat... Weet je wel. Als we in Las Palmas zijn, gaan we er een paar uur tussenuit. Hmm? Dat heb je wel verdiend. Dan gaan we het cafeetje opzoeken waar Shemerov en ik tien jaar geleden zo'n par hebben gevochten. Waarachtig, dit is hetzelfde cafeetje. En die barst in het tafel tafelblad heeft me op het toen ingeslagen. Jongen, jonge, jonge, jonge, wat een tijd geleden alweer. Proost, mijn. Proost. Ik wou dat we de trots maar weer vasthouden. Hoe kom je daar nou ineens bij? Ik heb zo'n gevoel dat er iets met de sleep niet pluis is. Wel, verdor, je hebt je daarvan terug. Zit ik daar gezellig met een biertje te drinken in het eigenste café? Ik weet het. Ik weet dat soort dingen altijd. Herinner je maar eens die nacht dat we elkaar leren kennen. Toen wist ik ook dat de Fury losgeschaafd was en op drift raakte. En toen lag ik toch maar rustig thuis te bed. Mooi. En wat leest mevrouw de Toverkol nou uit de bier? Ik weet het niet, maar er is iets los. Dat mag je gerust van me aannemen. Nou, als je dat meent, ben je nog op bedaard om, moet ik zeggen. Oh, ik heb gelegenheid genoeg gehad om me erop voor te bereiden. En omstreeks deze tijd had ik het ook wel verwacht. Niet in het begin. Daar is hij veel te slim voor. Wie? Ik wel. Ah. Jij denkt dus ook dat we met die manier nog niet klaar zijn. Daar kan je donder op zeggen. Ik vind het een geruststellende gedachte dat Flip aan boord van het dok is. Ja. Maar Jan, beloof me. Als er nog wat mis is met de sleep, dan... zal je dan niet in je dolle kop te loop laten, maar doen wat ik je zeg. Jij bent de beste en verstandigste vrouw van de wereld. Maar soms wou wel dat je een paar duizend mijl uit de buurt zat. Waarom? Ik heb te veel gelijk naar mijn zin. Dat kan nooit goed gaan. <lacht> Flip, ik zie niet graag dat jij van het dok af bent. Dus als jij seint om een gesprek met mij op de furie... dan neem ik aan dat je daar een gegronde reden voor hebt. Die heb ik ook al In deze zak heb ik een paar dingen die wij aan boord gevonden hebben. Die wil ik u graag laten zien. Alsjeblieft... Een groeiende maat, een golver, een hoe 15 De volledige uitrusting van het saboteur. Daarmee kan één man in de tijd van één seconde het dok uit de wereld helpen. En waar heb je het gevonden? In een zeildoeken zak, onder het derde rooster van de machinekamer. Wanneer? Eergisteren, toen ik de boer op ons te boven keerde, zoals afgesproken was. Afgesproken? Met wie? Nou, met uw vrouw, kapitein. Dat het u ervan wist. Hm. Ja. Dat is goed, Flip, dank je. Ga terug naar de sleep, stel een onderzoek in en hou je ogen open. Ik kan daar ook nog Wel? Ja, ik heb het, Flip, gevraagd de dag voor je mij op de trein hebt gezet in Glasgow. Ik heb hem gevraagd, als de vuur u losgegooid heeft om te gaan bunkeren in Las Palmas, alle verblijven en bergplaats van het dok onderzoeken op verstekelingen en wapens. Maar daar moet je toch een reden voor gehad hebben? Ik had voor mezelf uitgemaakt dat als Kwel het transport wil laten mislukken... dat hij dan saboteurs zou gebruiken die niet eerder zouden toeslaan... dan wanneer het konvooi buiten bereik van hulp tussen Afrika en Zuid-Amerika zou zijn. Hmm. Deze gelegenheid hebben ze tenminste onmogelijk gemaakt. Ja. Maar geloof me niet dat Kwel alles op één kaart heeft gezet. We zullen nog wel meer met hem te maken. Je hebt gelijk gekregen. Kwel heeft zijn eerste troef uitgespeeld, maar dit partijtje heeft hij verloren. Nog iets van gehoord? Flip heeft een onderzoek ingesteld, maar zonder resultaat. Niemand wist iets van verborgen wapens of dynamiet. Ik had niet anders verwacht. Maar de stemming daar is wel opeens omgeslagen. Iedereen is achterdochtig. De een vertrouwt de ander niet meer omdat hij een verrader kan wezen. Er is maar één middel tegen. Zwaar weer, zodat ze geen tijd hebben om aan iets anders te denken. Hoe is de kapitein eronder? Ik word ook maar als ik hem alleen meemaak, gespannen en nerveus. Ja, hoe kan het anders? En loopt ze je wat alle wachten mee. Je wil geloven dat ik daar zo'n opluchting zal vinden als ik wel zo'n volgende toer op tafel gooi. Kapitein? Dit is een ook. Kapitein, wat ik nou ontdekt heb: een grote hoeveelheid vlees ik en de meeste aardappels met een verrot is dat ik weet dat jij boven alle twijfel staat, kok. Anders had je een zware pijp gerookt. Want het is haast te bar. Eén dag nadat de bevers terug is van Bunker uit St. Vincent... wordt er ontdekt dat het proviant niet, deugt. Maar, maar, maar ik, ik zit er maar mee. Nou, als ik wel inderdaad leveranciers heeft omgekocht... om bedorven voerage te leveren... dan had hij geen beter ogenblik uit kunnen kiezen. We staan voor de grote sprong naar de overkant. Twintig dagen. Hoeveel dagen heb je nog voeding die wel deugt? Een dag of zes, denk ik. En daar zouden we twintig dagen mee moeten doen, tot Pernambuco. Brood en rijst is er wel genoeg. Ja. Nou, als de bemanning staat op de hun bij de wet toegekende maaltijden, ben ik bereid op te varen naar Saint Vincent om nieuwe proviant in te nemen. Maar dat gaat tijd kosten, kapitein. Dit betekent natuurlijk een vertraging. Voor de reputatie van de maatschappij schadelijk te zijn. Uh, laat mij met de jongens praten, kapitein. En dan ben ik er haast van overtuigd dat ze zeggen. doorvaren. Ik geloof me, Jan. Je moet wat gaan rusten, zo hou je het niet uit. Er hangt veel te veel af van deze reis. Je moet fit blijven. Ik ben fit genoeg. De jongens hebben het ook zwaar te verduren en ik moet een voorbeeld geven. Voor die jongens hebben we niet te klagen. Die zijn op jouw hand. Wat de voeding betreft, hebben ze zonder gemoei geaccepteerd dat ze op een gesteld worden. Ze begrijpen heus wel dat je daar niks aan kan doen. Dat kwel erachter zit. En ze willen zich door dat stuk ellende niet laten kisten. Ja, het zijn prachtkeres. En ik ben ze dankbaar. Maar nou, meid, wat jij voor me doet deze reis is veel meer dan ik je ooit dankbaar voor kan zijn. Kom nou, malle. Hm. Hier. Zo. En dan nou ga je een uurtje slapen. We zijn nu drie dagen bezig aan de grote oversteken en alles gaat goed. Misschien hebben we kwel zijn giftanden wel uitgetrokken. Loop je dat zelf? Ga jij nou maar slapen. Twee blijft prima, kapitein En met drie boten zit er een goede trek in de sleep. Als dus het zo doorgaat, halen we binnen de tijd. Je moet geen hei roepen, meester, want de brug is nog lang. Maar ik moet toegeven... Kijk, Wat is het? Het dok, zwarte rookwolken. Wat voor je? brand? Zal ik er toe gaan met de paar jongens? Nee, wacht nog even. Flipper staat namelijk 30 man, die moet het kunnen klaren. Als je het mij vraagt, is er meer rook als vuur? Ja, wat is er? Brand op het dok. Brandt? Ik denk niks. Maar het dok gaat niet op zijn eigen branden. Wat ben je van plan? Ingrijpen van hieruit heeft nog weinig zin... We zullen moeten wachten op een bericht van Flip. Daar komt hij al, kaptein. Vlaggen zijn. Brandrunners verblijf. Geen reden voor paniek. Wij blussen. Na de bericht volgt. Gelukkig. Flip schijnt de situatie meester te zijn. Boot, we gaan hem met aanbod naar de gaan ze de dokkenpols hoger te nemen. Ik blijf niet op Flip wachten. Jawel, kaptein. Is het mij vraagt? Heb het ergste nou gehad? Wat bedoel je? Denk je zien wat er nou gebeurd zou zijn? Als ze daar nog in bezit waren geweest van een wapensdynamiet... We ...waren de gevolgen niet te overzien. Hm. Maar ze wilden nog iets doen voor een Judasloon. Gelukkig is het resultaat maar mager. Wat er precies gebeurd is... ...zullen we wel horen als de boodschap weer terug is. Nou, de, de... brand is uitgebroken... ...in de runnersverblijven. Trouwens, het enige dat brandde kon op het dok. Opzet? Niet bewezen, maar de bemanning naar man van wel. Ze vertrouwden een paar man niet... Die bleken vanmorgen dan ook verdwenen. Verdwenen? Ja, twee man. S'nachts zonder meer overboord gesmeten. Dat is tenminste de mening van de stuurman. Hoewel de kerel dat natuurlijk glas gaat ontkennen. Het gaat aardig op een orkaan lijken, meester. Het zat er dik in dat we allemaal weer zouden krijgen. Het zal een ruige dans worden met dat ding aan de tros. We leggen al met de kop op de wind om kolen te sparen. Maar eh, sabotage of geen sabotage? Die rotzooi die ze ons in Pernambuco geleverd hebben, die gaat eens krullen door het vuur. Treft een beetje ongelukkig dat Semenov net drie dagen onderweg is om te bunkeren in Rio Grande. Dan staan we alleen met Maartens voor de kluif. En als er zwaar gedraaid moet worden, heeft hij misschien ook brandstof voor een etmanafier. We zullen het dan wel redden, denkt u? Oh, natuurlijk. Ik heb vaak genoeg langs de hemel gezwierd om te weten dat iedereen in Gods hand is. Hij plukt je niet eerder dan dat je rij bent. Stelt me helemaal gerust. De sleep heeft zoveel windvang dat we langzaam maar zeker worden teruggezet in de noordwestelijke richting. En dat is niet zo best, want uh, daar is de wal. We hebben dan maar een honderd mijl de ruimte, maar nou, na negen uur draaien is de verdaging 4,5 mijl per uur. En we moeten deze koers wel houden, kapitein. Anders vindt Shemunov ons nacht. Ja. Radiobericht van de bevers. Wat? Op deze manier nog voor 36 uur kolen. 36 uur. En volgens de laatste berichten ligt Shemunov nog ruim 80 mijl onder de wind. En onder deze omstandigheden... ...krijg je er ook niet meer uit dan 8 mijl per uur. We moeten hoe dan ook... ...die teruggang tot staan zien te brengen, kapitein. Ja. Daar is op deze manier geen kans op. We kan alleen maar een paarden midden. Wat bedoel je? Goed... Lachen zijn de flip. Laat toch zakken. In welke weg. Wat nou? De treppen worden opengedraaid en er stroomt zo'n 25.000 ton water naar binnen. En dat zal er maar voor een derde boven de zee uitsteken. Het is... Het is beroerd, maar ja. dat is nou de enige manier. Het en zal ons zeker een vol etmaal kosten om hem weer leeg te pompen. En dat is een kostbaar etmaal. Met de 67 die we al gebruikt hebben. Kapitein wandelaars reizen om de wereld in 80 dagen. Vergeet het maar. Zou Schemenhoff nog op tijd komen, denk je? Dat kunnen we alleen maar hopen. Vlaggen zijn van de bevers? Antenne weggeslagen. Kan u niet meer bereiken. Ga naar de marconist. Dan laat ik nog eens contact met nog opnemen. De marconist is ziek, ligt vol lijk op zijn bed. Hij eh, kan niet werken, zegt hij. En hij roept de allen aan om wat dood te maken. En dan zal hij op zijn wenken bediend worden. Als je nou balaasert. Kalm maar aan, Jan. Die man is zijn zenuwenleider. Als je hem behoud van het dok gaat, de zee zitten een schaamteloze luxe. Ik zal hem leren. Uh, sta op, doe je werk. kan nee, niet. Ik kan niet. Uit je niks, hey. ah. Vooruit aan je werkt. Ik ben Ik kan niet. Niks meer te maken. De radio van Bevers kapot. Ik moet zeven nog hebben. Nee. Ik kan niet. Ik ben ziek. zie dat verdomme te Dat ja, Daar. En je werkt of ik vermoord. Nee. Nee. Naar me los. aan het werk dan. Nee hoor je. Goed. Daar. Daar. Daar. Zo. Dan kan ik nu naar werk. Alles is kapot. Laat me met rust hoor je. Ga maar met ja, om de smerige rotzak. Rotzak. Rotzak. Ja. Hoe is het boven, meester? Beroerd. Lood wijst nog steeds achteruit gaan volgens de katijnen. Zo'n mijl of vier per uur. Ergis bestek. 25 mijl uit de kust. En nog geen spoor van Schemenhof? Nee. Om zeven uur heeft de Wevers gesijnd, nog twee uur brandstof. We schieten nou elk kwartier een vuurpijl af. Maar geen antwoord. 21 nee, dit 30, kapitein. Dat waait nog even hard. Ja, we drijven steeds verder af. In de vever strek niet meer. is gebeurd. Nee. Krood, de mensen moeten van het dok. Laat de snoepen strijken het klaarmaken om te slippen. Die wel, kapitein. En dan? Dan moet ik er later gaan. Oh. Het is jammer, meis. Maar we hebben ons best gedaan. Ja. Gaat het dus gebeuren? Ja, dan gaat het gebeuren. Dat gaat het aan het levenswerk van een kerel met een verdomme. En juist van hem. Als er één een... is die beter verdiend had, dan is hij het. Er staan te veel levens op het spel om door te gaan. Hij heeft tot het uiterste overwitteld. Ja? Wat? Nou, reken maar. Zet hem op, jongens. Die oude rotrus is er. Een vuurpijl. We take the foraker than was. We hebben het correct! Als je nou eens om je heen kijkt, mild de zee, het docht weer boven water en naar de tros van die drie boten. Dan kan je eigenlijk niet indenken dat het een dubbeltje op zijn kant is geweest. Nee, hey, maar uh, het grapje heeft op of wel of doden Dat is niet mis. Maar je hebt er ook 28 geraakt. Vergeet dat niet. En dat maakt misschien dat bij het jongste geweest. Dat was zijn voor de doos als lang. Wie weet. Eruit. Heb je hem ook weer, de rotzak? Het komt toch niet uit, het voorhoogste plaats van bestemming zijn. Dat is nog een dag of een vijf, schat ik. Ik ben eruit. Ik had het feest. Ik ben niet. Doe ook het niet Jan. Hij kan hier toch niet weg. Nee, die man is onder arrest. wegens onkunde, insubordinatie en sabotage. Hap eruit! Ik stik hier. Ik ben ziek. Nou, je bedaard, man. Je maakt het alleen maar erger voor jezelf. Hap eruit! Hap eruit! Nou kan het me niet meer verdommen, hoor je. Nou kan niks meer, meer verdommen. Nou zijn de gevolgen voor jou... Je doet het verkeerd, Jan. Geloof me nou, die man is werkelijk ziek. Ach, wat. Dat, dat is. Ja. Ja, dat ben ik, kapitein. En nou ga jij. Nee. Voor me bouwt. Er sprong voor me. Kom mee, schipper. Ik zal hem naar beneden laten brengen. Nee. Dat doe ik zelf. Dat doe ik zelf. Boot. Wachten zijn aan de boot en het dok. ...mevrouw van schippen overleden. Maak rouw. Onze vader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 Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Amen. Eén, twee, drie. In Gods naam. Die rotzakken er een golven gekomen zijn. Moet je aan kwel vragen. Zou je denken? Oh, dat maar. Dan hij zat maar in de stuurhut. Hand op de rug. Met ogen die niks zien. Als men in de verte kijkt. Het is voor ons allemaal goed als ze morgen een eind aan de reis komt. De 79ste dag. Meester. Ik zeg het maar tegen u. Wat is er, kok? Ik wou de marconistje parafie brengen, maar... Maar het is niet meer nodig. Wat doe je? Hij heeft zich in de hut opgehangen. Met koord voor zijn kamer. De politie zal hem morgen wel weggaan. Moordenaar We en slachtoffer gaan erbij. Moeder van de sleepvaart, zoals je noemde. De reis om de wereld in 80 dagen van kapitein Wandelaar heeft een triest eindpunt gevonden. nogal verbaasd? Misschien wel. U hebt gevraagd om een onderhoud met mij... onder vier ogen. Ik ben tot uw dienst, kapitein. Niemand weet... dat ik hier in uw huis ben... en wat wij met elkaar bespreken... blijft tussen ons. Ik wil geen woord besteden... en wat er tijdens mijn reis is gebeurd... dat weet u net zo goed als ik misschien beter... Ik wil me bepalen door de toestand van het ogenblik, en dan staan we nu tegenover elkaar als vijanden, waarvan ik de sterkste ben. Ziet u dat in? Gaat u verder? Ik heb materiaal voor een proces tegen u, en uw maatschappij, dat een schandaal zou betekenen als het voor de rechter kwam. Ik heb het vertrouwen van iedere levende ziel die op een Hollandse sleeboot vaart, en van iedere werkgever die iets voor de zeesleepvaart aan te besteden heeft. Ik heb op dit ogenblik... De keuze uit 16 transporten, waar ik voor zou kunnen vragen wat ik wilde als ik er de boten voor had. En die boten kan ik krijgen morgen aan de dag, als ik mijn vennootschap openmaak en de aandelen te koop geef op de beurs. Ik zou daarmee in de tijd van een jaar de maatschappij Kwel en Van Munster de nek kunnen breken. En wat is de bedoeling van, van dit alles? God weet dat ik mijn leven lang gewacht heb op de kans om u in de grond te stappen. Zo diep en zo hard dat geen hond u ooit weer terug zou kunnen vinden. Maar nu ik zo verbendelijk dat zou kunnen doen, zie ik er het nut niet meer van in. Als wij elkaar in de haren vliegen, trekt de buitenlandse concurrentie naar het langste eind. Als wij in Holland de zaak in de handen willen houden, moeten we stations stichten op Newfoundland. In Bretagne, op Ierland, en daar boten in bergingsdienst leggen, die de vaart over de Noord-Atlantic van assistentie kunnen voorzien. We moeten ons materiaal vernieuwen, onze mensen beter opleiden en de toestanden veranderen. Daar komt niets van in, als we onder elkaar moord en doodslag gaan plegen. Bent u dat het me eens? U wilt een fusie? Niet eens een fusie. Ik wil varen voor krullen van Münster... Als kaptein. Maar op twee voorwaarden. Waarom? De eisen van de bond over voeding, lonen en pensioenregeling moeten ingewilligd worden. En u en uw zoon treden af als directeur. Zoals u wilt, kaptein. U wint. Het zo zoetjes aan wat tijd dat hij aan boord komt. Over een uur moeten we varen. Ik kan nogal niet begrijpen wat er gebeurd is. Had hij die kruil eindelijk in de grond kunnen stampen en eh, laat hij die kans lopen? Dacht ik eerst ook. Maar zijn overwinning is nou veel groter. Dankzij hem zal de sleefwaard nu gezond worden. Voor iedereen betere loon en betere verzorging. Ah, daar komt hij aan. De commodeur van de vloot. Hij ja, is een God godzegge prezen. Hou op met die gelopigheid, daar heb ik een eigen Ook als het ja. rijmt. Meneer Kapitein? Uh, kapitein. Kapitein. Kom jongens. alle slaan de vaderboot. Alles waar kapitein. Mooi. Ga je gang. Je verse is kapitein. Is dat goed, prologogen? Best ook. Ga nou ja, jij je gang, jongen. Daar staat hij weer. Zoals hij altijd gestaan heeft en altijd staan zal. Tot het eind van dit leven. Varen. Varen. God laat bevaren. Want onbereikbaar is het ware noorden van het verlangen. En achter de einder lengt altijd het geluk. de twaalfde en laatste aflevering van de hoorspelserie Hollands Glorie naar het boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer. Bootsman Janus door Hans Veerman. Bout Jan Jurai. Abeltje Gees Linnenbank. Flip de Meeuw Hans Karsenbach. Kok Blekemolen Wim van den Brink. Ricky Sansi Gerard. Nolkwel. Hein Boele. Connie Stuwe, Bruni Henke. De Marcounist Wim de Meijer. Fritz de Ober, Frans Vaasen. En de heer Kwel senior, door Gijsbert Tersteeg. De nautische adviezen in deze serie waren van kapitein Jeversteeg. De technische verzorging was in handen van Fred de Beer en Dion Dubois. Productie, Hero Muller. Bewerking en regie. Dick van Putten.